Katelijn Kuipers, ook wel Lijn Weks genoemd, werd op 11 juni 1725 beschuldigd van brandstichting en het betoveren enige peerden, beesten, kinderen of de andere personen. De rechtbank velde haar vonnis. Het afkappen van de rechterhand, wurging en lijkverbranding. De executie moest plaatsvinden nabij de grensscheiding met het land van Ham. Maar Lijnweks wist te ontsnappen. Na een lange zwerftocht kwam ze uiteindelijk terecht bij een boerengezin in Berkenbos. Hier verbleef ze enige tijd om dan spoorloos te verdwijnen in de put. Op een regenachtige dag, ergens in de bossen van Limburg, staat een klein dennenboompje te rillen van pure ellende. In datzelfde bos loopt ook een lief klein hondje rond, helemaal doorweekt en ongelukkig, omdat zijn geliefde er vandoor is. Het is het hondje Tobias, dat we nog kennen uit het hondenparadijs. Op dat moment komt er op de weg die door het bos loopt een auto aan. In de auto zitten Lambiek, Suske en Wiske. Lambiek baalt van het slechte weer. Godverdorie, dat houdt me niet op met regenen. Trek niet zo'n gezicht, Lambiek. We zitten toch droog? Om de stemming erin te brengen, zet Wiske een vrolijk lied in. Maar ze stopt midden in de eerste regel. Hé? He? Ik heb daar een eigenaardige schip in de bos zien verdwijnen. Maar waar? Daar, je bent er al voorbij. Lambiek kijkt om... En verliest prompt de macht over het stuur. Met een klap belandt het drietal in de berm. Wat nu? Het regent dat het giet. Gelukkig weet een eenzame fietser raad. Wat verderop staat een verlaten hoeven. Maar mij krijgen ze dat niet binnen. Daar hebben wij niks geboomt. Joost mag meten wie dat is. We hebben geen andere keus. Kom op, we gaan naar de hoeven. Ik ben doorweekt. Het drietal gaat op weg naar de hoeve. Hebben jullie die schim dan niet gezien? Houd op met dat gezeur over die schim. Door jouw schim zitten we nu in de penarie. Hm. Even later bereiken Suske, Wiske en Lambiek doorweekt de hoeve. Gek genoeg staat de voordeur open. Onze vrienden maken er geen probleem van en gaan naar binnen. Het pand blijkt helemaal verlaten te zijn. Helemaal? Nee, want bij nader onderzoek komt onder de lakens van een van de bedden het hondje Tobias tevoorschijn. Suske en Wiske zijn dolblij hun oude vriendje weer te zien. Terwijl Suske even later een boek pakt en lambiek op zoek gaat naar de pakje soep die hij bij zich heeft, loopt Wiske naar buiten om water te putten. Stom genoeg laat ze de emmer in de put vallen. Ik nu kan je roepen? Nee, dat kan niet. Dat moet inbeelding geweest zijn. Maar toch, de proef op de som. Deze steen zal bewijzen dat ik me vergist heb. Intussen, binnen. Er staat iets in dit boek over een zekere lijnweks. Die zou in 1725 beschuldigd zijn van brandstichting en toverij. Ze kon ontsnappen aan de executie. Leefde in een hoeve in Berkenbos en, en dat is hier. Dan stormt Wiske de kamer binnen. Er komt een stem uit de put. Lambiek en Suske lopen met Wiske naar de put. Maar daar komt geen enkel geluid meer uit. Laat staan een stem. Lambiek is boos. Ik wil er geen woord meer over horen. We gaan slapen. Maar Tobias voelt aan zijn hondeninstinct dat er iets mis is. En gaat midden in de nacht op onderzoek uit. Bij de put gekomen. <lacht> Wiskes schrikt wakker en alarmeert de anderen. Ze lopen naar de put en vinden Tobias. Bewusteloos. Arm oh, stumpertje. En alles wat wij in de put gegooid hebben ligt er weer naast. Er is iets met die putlambiek. Of twijfel je nu nog? ho. Ik weet het ook niet, Suske. Uh, kom, we gaan naar binnen. Terwijl Suske en Wiske binnen bij Tobias slapen, waakt Lambiek buiten bij de put. Nou ja, waakt, slaapt. Zodoende heeft hij niet in de gaten dat midden in de nacht vier bijzonder merkwaardige figuren uit de put stappen. Ze zijn helemaal in witte lompen gehuld en hebben hoofden als doodskoppen. In hun hand hebben ze alle vier een brandende fakkel. In een kring gaan ze om de slapende Lambiek heen staan. Die schrikt wakker. Jullie zijn toch niet echt, hè? Natuurlijk is het nauw. Zie je wel, nachtmerrie, dan ga ik weer slapen en van iets anders dromen dan van zulke lelijke snuiten. Lambiek sukkelt weer in slaap, de onnozel hals. Dan... Daar is ze, opzij, lijnwekskons. Uit de put stapt een struise dame met rood haar. Ze is gekleed in mijnwerkersuniform, compleet met helm. Jullie gaan hout sprokkelen. Je weet wat je te doen staat. Ik zal me met hem bezighouden. Lijn Weks loopt op de slapende Lambiek toe. Word je hè? <tie> ik ben weer aan het droom. Maar mat ziet er toch al uh, beter uit dan die nachtmerrie. Wat een knappe man ben jij. Zo zijn er niet veel. Ja, <tie> het is wel lang gebleven dat ik zo mooi gebrand heb. Lambiek laat zich helemaal inpakken door de Wulpse lijn Weks. Ze leidt hem het bos in en vertelt hem dat ze onschuldig was in 1725 en dat ze eigenlijk de beschermengel van de mijnwerkers is. Op dat moment ruikt Lambiek iets. Ik ruik een brandlucht. brandlucht? Misschien staat je hart in vuur en vlam voor mij, Lambieke. Dan ziet Lambiek een rood-oranje gloed boven de bomen uitkomen. Ja, salut. ik vertrouw dit zaakje niet. Hij rent weg naar het huisje, maar te laat. De hele hoeve is afgebrand, en Suske en Wiske zijn nergens te bekennen. Lambiek is ontroostbaar. Inmiddels is tante Sidonia, ongerust over het wegblijven van Lambiek, Suske en Wiske, naar het drietal op zoek gegaan. Bij het aanbreken van de dag ziet ze in het bos de auto van Lambiek staan. Vastberaden gaat ze op onderzoek uit, en na enige tijd vindt ze Lambiek die voor de smeulende puinhoop van de hoeve staat te huilen. Lambiek vertelt wat er gebeurd is. Huilend valt tante Sidonia in Lambieks armen. Zo staan ze daar een poos. Dan, opeens... Sidonia, kijk, er gaat een luik open! Friske en briske! Is dat de wachthouder Lambiek? We mogen van geluk spreken dat we nog net op tijd in de kelder hebben kunnen vluchten. Lambiek vertelt het hele verhaal van de spookachtige wezens en zijn ontmoeting met lijnweks. De anderen geloven er maar weinig van. Bovendien wordt tante Sidonia jaloers, omdat Lambiek hoog opgeeft van lijnweks, die achter een boom onze vrienden staat af te luisteren. Tobias heeft geen zin in ruzie en smeert hem het bos in, op onderzoek uit. Daar overkomen hem de merkwaardigste dingen. Eerst komt die lijn weks tegen, met wie hij een enorme ruzie krijgt. Dan ontmoet hij een pop, die blijkt te kunnen praten. Juist, Schanulke. En als klap op de vuurpijl raken Schanulke en hij bevriend met een kaalgeschoren pijnboompje, dat ook kan praten. Met zijn drieën gaan ze terug naar Suske en Wiske. Daar vertelt Tobias wat hij ontdekt heeft de daders van de brand zijn die bleke gevallen met hun fakkels. ze zijn het ook geweest die mij neersloegen bij de waterput. in die rooien heb ik eens in haar kuiten gebeten. Waf, waf. Ik wist wel dat zij hier achter zat. Waf, dat is niet waar. Blijm weks is de goedheid zelf. En ik zal het bewijzen. Suske en Wiske dalen met mij af in de waterput. Op zoek naar de waarheid. Sidonia, schermulke... Die waaiboom en, en die straathond blijven hier. Wat? Dik op? Wat? Brek dat terug? Lambiek probeert Tobias te pakken, maar die smeert hem. Op de voet gevolgd door Lambiek, die met een sierlijke boog in de put belandt. Even later dalen Suske en Wiske eveneens in de put af. Goeie genade, kijk eens hier. Hier is een zijgang op de bodem van de put. We zullen die gang verkennen. Kom op, Lambiek. Met behulp van een mijnwerkerskuip komen onze vrienden terecht in een oude schacht van een kolenmijn. Door een domme streek van Lambiek schieten Suske en Wiske nog dieper de schacht in. Daar stappen ze een gang in. Terwijl Suske op Lambiek staat te wachten, gaat Wiske op onderzoek uit. Een licht, zeker een mijnwerker. Hé hey meneer, wat? waar, ah! Suske, help, een levend lijk. Een zombie? Wiske rent terug en valt met Suske in de kuip, die steeds sneller de schacht inzakt. Halverwege komt Lambiek, die met zijn suffe kop in de schacht gevallen is, ze gezelschap houden. Met zijn drieën suizen ze naar de bodem. Vlak voordat ze te pletter zullen storten, komt de kuip in een geheimzinnig wit licht tot stilstand. Snel stappen de drie uit. Kijk, de ketel zweeft nog steeds, maar het licht vermindert... Nu pas raakt hij de bodem. Een wonder. Wie zou hierachter zitten? Wie heeft ons leven gered? Dat zijn zorgen voor later. Kom, we moeten verder. Door de half ingestorte mijngangen komen onze vrienden maar moeilijk vooruit. Wat nu? We komen aan een tweesprong. Simpel. Jullie nemen het rechtje, ik de linkse. Pas op voor leemwegse Lambiek, het is niks. Mopperend slaat Lambiek de rechter gang in. Dan... Plots komt hij bij een deur die op een kier staat. Een streepje licht valt naar buiten. Nieuwsgierig duwt hij de deur verder open. Lambiek loopt naar binnen en komt in een schamel vertrek. Daar ligt Lijnweks op bed, in een wulpse houding. Dag Lambiekske, kom binnen, knappe man, en drink een glas met mij. Vind je mij echt uh, knap? Lijnweks schenkt Lambiek een stevige borrel in. Ze raken aan de praat. En uh, hoe zit dat met dat uh, platbron van de hoeven? Jij hangt aan elkaar van de leugens en de komedie. Kom, ik zal je nog eens inschenken. Oh, jij uh, probeert mij uh, bronken te maken, hè? Maar, maar dat pak bij mij niet, goed. Met een intelligente jongen als jij zou ik dat niet durven. Kom eens hier. Je moet me helpen, Lampie. Je wilt me toch niet euh, om de tuin leiden, hè? Hier is geen tuin. <lacht> Luister. Ik ben een groot feest aan het voorbereiden voor de mijnwerkers. Maar niemand mag het weten. Het moet een verrassing blijven. Uh, zie je wel dat ik gelijk heb uh, Je bent een brave uh, uh, uh. uh, uh, Wat moet ik doen? Ik moet de werktijden van de mijnwerkers kennen. Om zoveel mogelijk volk bij elkaar te krijgen. Oh, ik snap het al. Iedereen moet uh, aanwezig zijn om... Uh, uh, uh, je bent een engel. Lijnwegs laat Lambiek een platte grond van de mijn zien. Er zijn uh, uh, gangen in het uh, rood aangegeven. En uh, uh, uh, uh, wat zijn die bolletjes? Dat zijn ballonnen. Ik ga ballonnen oplaten. Het moet een groot feest worden. Waar liggen die ballonnen? Oh. Kom, ik zal het je laten zien. Inmiddels in de linkergang. Hemel kijk, Suske. Deze gang loopt dood. We moeten terug. Hmm, dan gaan we Lambiek zoeken. Suske en Wiske lopen terug naar de splitsing en gaan vervolgens de rechtergang in. Al gauw komen ze bij de deur waar Lambiek even daarvoor door naar binnen is gegaan. Wat is dat? Daar staat een deur open. Voorzichtig, Suske. Suske en Wiske lopen de kamer van Lijn Weks binnen en vinden de plattegrond van de mijn. Hmm. Boven de bestaande gangen zijn er andere in het rood aangeduid. En kijk eens wat hier staat. Opgespaard mijngas. En dan? En dan? Er zijn zo vier gangen aangeduid met opgespaard mijngas. Besef je wel wat het zou betekenen als dat tot ontploffing komt? Dan vliegt heel de mijn de lucht in. Dat is een tijdbom, joh. Allermachtig. Dan moeten we Lambiek daarvan op de hoogte brengen. Maar waar is hij? Ondertussen. Hier is de gang waar we de ballonnetjes opstapelen voor het grote feest. Hé, hey, het zijn varkensblazen. Uh, uh, uh, wie zijn dat? Dat zijn mijn helpers die het feest helpen voorbereiden. Het zijn lieve jongens. Lambiek herkent de doodskoppen in hun witte vodden. Ze zijn bezig de ballonnen te verplaatsen. Helpers, hè? Dat zijn de brandstichters die de hoeven in brand hebben gestoken? Huh, eindelijk heb ik ze te pakken. Lambiek stormt op ze af en gaat ze met hun eigen fakkels te lijf. Lijn Weks probeert Lambiek nog tegen te houden, maar te vergeefs. Lambiek slaat er met de fakkels als een wilde man op los. Hij raakt niet alleen de enge helpers van Lijn Weks, maar ook een paar ballonnen die gevuld blijken te zijn met het levensgevaarlijke mijngas. Grote gedeeltes van de mijn storten in, ook het gewelf waarin onze vrienden zich bevinden. De ontploffing is zo sterk dat in de hele mijn de trillingen te voelen zijn. Er wordt gelijk groot alarm gegeven. Wanneer blijkt dat diverse mijnwerkers nog in de gangen opgesloten zitten, komen de reddingsploegen in actie. Ook tante Sidonia, die buiten de explosie gehoord heeft, komt in actie. Maar haar wordt de toegang tot de mijngangen geweigerd. Tobias, Schanullucke en Pijntje weten echter wel langs de strenge bewaking te glippen en dalen af in de mijn op zoek naar Suske, Wiske en Lambiek. Inmiddels heeft Lambiek de ontploffing overleefd. <lacht> wat een knallelijn, uh, heb ik je feestje verpest? Jees, stomme je lood! Kauw, kuiken! Bestef je wel wat je gedaan hebt, Tobias? Uh, uh, een beetje kalm, hè? Maar lijnweks maakt zich geweldig kwaad. Ze wordt helemaal groen van woede. Letterlijk groen van woede. Je bent hem toch een heks. Een monster. Eindelijk toont je je gelaat. Ha! Je weet het! Het uur van de wraak is aangebroken. Ik werd in 1725 ten onrechte veroordeeld. En mijn wraak zal vreemd zijn. De blazen gevuld met mijn gas zullen allemaal tegelijk ontploffen. De mijn zal de lucht inblazen. Voor het onrecht dat mij is aangedaan! Als Lambiek wil vertrekken, pakken de doodskopmannen een beet. Ze binden hem vast, hangen een paar blazen met mijngas om zijn nek en bevestigen daar een lange lont aan die ze vervolgens aansteken. Dan lopen ze weg. Ik wens je een leuke ontploeving toe! Hè? Inmiddels krijgen Suske en Wiske het behoorlijk benauwd in hun ingestorte mijngang. Ik heb ademdood, Wiske. Ik heb het gevoel dat ik ga stikken. Hou je adem in, Suske. Misschien helpt dat. Maar... Ik heb het ook. Ik ga dood. Help me, Suske. Moed, moet, moet de houden, Wiske. De reddingsploegen zijn misschien al onderweg. We, we zullen klopsignalen geven. Sla zo hard, je kunt nog op die stalen buizen. Dat, dat geluid zet zich, zet zich voort door de hele mijn. Net als de reddingsploeg terug wil keren, omdat ze denken dat er verderop niemand meer in de mijn zit, komen ze Tobias, Ganulke en Pijntje tegen. Dan horen ze ook de klopsignalen van Suske en Wiske. Ze besluiten hun reddingsactie voort te zetten. Alleen een enorme steen blokkeert de doorgang. Hier komen de mannen van de reddingsploeg nooit doorheen. Gelukkig zijn Tobias, Ganulke en Pijntje een paar maatjes kleiner dan de mijnwerkers. Ze kruipen langs de steen de gang in, terwijl de reddingsploeg op hen blijft wachten. Inmiddels dwaalt Lijn Weks met haar magere handlangers bovengronds tussen de mijngebouwen. Alles is nog niet verloren. Iedereen zit onder de grond. We gaan de liften saboteren en dan zit iedereen gevangen. Sidonia, die bovengronds haar nagel stuk heeft gebeten van ongerustheid, hoort dat en besluit de boeven te volgen. Als die de bedieningszaal van de liften inlopen, besluit Sidonia in te grijpen, helaas zonder succes. De magere heine van lijnweks proppen Sidonia in een ijzeren dwangbuis en laten haar aan haar lot over. Met een laatste krachtsinspanning en gebruikmakend van haar niet-onaanzienlijke reukorgaan, weet tante Sidonia je rom op te bellen en hem te waarschuwen. Ondertussen dringen Tobias, Schanulke en Pijntje steeds verder in de nauwe en half ingestorte gang door, tot ze uiteindelijk vlak bij de doodsbange Lambiek zijn gekomen. Die ziet het brandende uiteinde van de lont al maar dichterbij komen. Daar heb je het weer. Ik word gek. Een hond in de mijn. Dat kan niet. Oh, de oude lont komt dichterbij. Dan weet Tobias langs de laatste bergstenen te glippen. Wat? Wat? Tobias, de straathond. Dat mankeert er nog maar aan. Ik word gek. Maak toch niet zoveel lawaai, kop En zit stil. Tobias loopt naar de lont toe en plast met een ferme straal op het brandende uiteinde. De lont dooft. Tobias, mijn klein, lief kom in mijn armen. Stil, ik hoor weer klopsignalen, heel zwak. Dat klopt. Suske en Wiske hebben bijna geen kracht meer over om tegen de ijzeren pijp te slaan. Dan begint tot overmaat van ramp een zware steunbalk het te begeven. Plotseling. Kijk, weer dat onverklaarbare witte licht. Hetzelfde witte licht dat een eerder behoed heeft voor een dodelijke val in de schacht, zorgt er nu voor dat de instortende steunbalk weer vanzelf op zijn plaats komt. Iemand beschermt ons. Maar wie? Ik dacht dat ik ging stikken en nu kan ik je vrij ademhalen. Geef dan opnieuw klopsignalen, zo hard je kunt. Tobias, Schanulke en Peintje horen de signalen en weten een doorgang te maken naar de ruimte waar Suske en Wiske in opgesloten zitten. Net voordat de zaak helemaal instort, ontsnapt het vijftal en een paar minuten later vindt een hereniging met Lambiek en de reddingsploeg plaats. Het is allemaal de schuld van die verwenste Blind En Wat en dat heb jij, Blijn Wicks gezien? Dat is de Petex. Verschillende mijngangen zijn volgestout met opgespaard mijngas. Leenweks bereidt de vernietiging van de mijn voor. Geef onze pak met helm en lamp. Ik heb een plan. Terwijl Suske, Wiske en Lambiek samen met Tobias, Schanulke en Pijntje weer de mijngang in rennen, vertrekt de reddingsploeg naar de liften. Daar aangekomen... Ah, de lift is geblokkeerd. Er is geen beweging meer in te krijgen. Sabotage, wat een rotstreek van de puntheks. Uh, we zitten als ratten in de val. We kunnen niet meer naar de oppervlakte. Uh, we zullen allemaal omkomen. Inmiddels zijn Lijn Weks en haar magere heinen bovengronds op weg naar de put bij de afgebrande hoeve. Daar wacht hun een akelige verrassing. De waterput is ingestort. En we moeten naar beneden om de rest van het opgespaarde mijngas tot ontploffing te brengen. Terug naar de mijn! Er is geen andere mogelijkheid dan langs de schachten af te dalen. In vliegende vaart rennen de schurken terug naar de mijn. Ze hollen de hoek van het hoofdgebouw om en knallen tegen een muur op. Oh nee, het is geen muur. Uh, het is... Die ronneke niet kwalijk nemen was volledig fout. Heeft lieflijke dame zich bezeerd? Lijn Weks en haar handlangers weten van de verwarring gebruik te maken en ontsnappen. Als Jeroen beseft dat de lieflijke dame eigenlijk de grote schurk is, en dat ze hem in de maling genomen heeft, wordt Jeroen woedend. Onmiddellijk zet hij de achtervolging in, maar Lijn is sluw. Ze weet uit Jeroens handen te blijven, en samen met haar spookachtige handlanger staat ze even later beneden in de mijn. We zijn er, we spreiden ons in drie groepen er zijn drie gangen gevuld met opgespaard mijngas, ieder steekt een gang aan. Het zal een prachtig vuurwerk worden. Eindelijk is het uur van de vraag aangebroken en zal ik iedereen laten boeten voor het onrecht dat mij is aangedaan. Er is geen minuut te verliezen. We laten de hele boel ploffen. voorwaarts! Maar als de eerste groep bij de ballonnen met mijngas komt, zien ze tot hun verbazing dat de blazen lek zijn. Al het mijngas is ontsnapt. Dat is het werk van onze dappere Tobias, Schanulke en Pijntje. In de tweede gang zijn Suske, Wiske en Lambiek de bleke doodskoppen voor. Alle zakken zijn stuk, maar er is nog een derde gang. machtig! dan hebben we geen seconde te verliezen. Met vereende krachten weten onze vrienden Lijn Weks te achterhalen, maar ze komen net te laat. Helemaal groen uitgeslagen van woede en wraakzucht rent ze met een brandende fakkel op de laatste stapel ballonnen af. Op dat moment... Halt, Leen Wax. Wie dat witte licht? Maar nu met een stem. Oh, dat is de heilige Barbara. De beschermheilige van de mijnwerkers. Bent u met witte licht? Ja, Weske. Dan heeft u ons al twee keer gered. Ik kan niet alle rampen tegenhouden. Maar dit keer is er venein mee gemoeid. Leen Wax. Ik zal u vergeving schenken, als je belooft je heksenleven te beteren. Ik zal in de toekomst de mijnwijkers helpen. Ik, ik, ik beloof het. Het zeezoom. Alles loopt goed af. De heilige Barbara maakt de spookgestaltes onschadelijk. Lijnweks verdwijnt de mijn in... Jeroen weet onze vrienden veilig naar de oppervlakte te leiden, het hondje Tobias vindt zijn geliefde en Pijntje krijgt al haar bladeren weer terug. Iedereen is tevreden over de afloop van dit avontuur. Alleen Lambiek heeft nog wel een wens. Uh, he heilige Barbara, uh, doe met mij ook of zoiets. Uh, uh, ik zou graag een krullenbal hebben. <laughs>